Minder gehaald, we gaan uh, verder met uh, Die ruiz die hebben we ook aan de telefoon hangen. Uh, wat een telefoontjes vandaag. Als het goed is, ben je er nu uh, Jasper. Goedenavond. Ja. ja, een goedenavond. Een hele goedenavond. Uh, die ruiz zo spreek ik dat goed uit, hè? Ja, zeker. Jij gaat vanavond uh, een gastzetje verzorgen in het House Music van 11 tot 12. En uh, ja, uh, allereerst, uh, ja, wie, wie, wie ben jij? <laughs> Waar woon je? Wat voor dingen doe je? Vertel eens wat over jezelf. Nou ja, ik ben uh, Die ruiz 21 jaar. Ik draai al 8 jaar. Um, ik woon in MNES. Het is een beetje verder van jullie, uh, geloof ik. Ik weet niet waar een ligt eerlijk gezegd. Ik ook, niet. Ja. <laughs> heel Hilversum. Ik heb altijd de 8 fotografie oh, okay. gehaald, maar dit weet ik niet. Bij Hilversum, oké. Okay. Ja. En uh, ja, verder, <laughs> verder uh, ja, je gaat zo meteen uh, een uur lang in de mix hier zo. Wat voor mix heb je voor ons gecompileerd? Uh, nou, ik neem jullie terug naar uh, het jaar 2005, waar veel um, zomerse platen in uh, uit zijn gekomen. En uh, ja, um, gewoon uh, lekker zoel voel. En uh, veel zomers. Hartstikke goed. Jij draait ook, ja, hè? Bij het weer. Hè? Wat zei je? Het past fantastisch bij het weer. Van mijn... Ja, inderdaad, want uh, ook aankomende week gaat het, weer, uh, gaat het weer lekker schijnen. Dus een beetje een voorproefje op, uh, ja, op deze week. Ja. Uh, wat, uh, jij draait ook, hè? Ja, anders dan uh, levert hij geen mix af. Misschien. Nee, maar ik bedoel, ja. je, je draait gewoon uh, in clubs en alles? Uh, ja. Wat voor muziek draai je daar een beetje? Ik probeer altijd een beetje een vergelijking te trekken tussen wat je, wat je, waar je zelf van houdt en wat je moet draaien of wat je draait. Uh, ja, nou, ik draai vanaf, van soevel tot uh, elektro. Oké, okay, oké, okay. hartstikke Die goed. Weer breed. Heel goed. Ja. Oké, okay, we ja. gaan er straks naar luisteren. Wil je verder nog iets kwijt? Waar kunnen we meer informatie over jou vinden? Heb je een website of zo? Uh, ja, ik ben bezig met een website. Uh, het is nu nog een .tk-adres, maar um, het wordt binnenkort een .nl. En het is uh, www.druis.tk. Heel makkelijk dus. Oké, okay, D-Ruiz.tk, nu nog en uh, straks wordt het een adres waarschijnlijk. Ja. Oké, okay, nou dan stellen we de mensen daar uh, hier ook uh, van op de hoogte. Oké. Okay. Oké, okay, nou we gaan straks naar je setje luisteren van 11 tot 12. Ik wil je hartstikke bedanken voor deze snelle toelichting en uh, ja, we spreken je alweer. Oké. Okay. Bedankt Jasper en dierrouis. Doei, doei, tot Oké, okay, oh. doei. Als D-Ruiz straks een uurtje in de mix dus van 11 tot 12. We gaan weer eventjes naar het, uh, naar het item hardcore pitch. Uh, we willen hem voor de tweede keer nog eventjes erin knallen.